Files in de regio Noord-Holland op de A44, Amsterdam richting Den Haag. Tussen afwit Oude Wetering en afwit Noordwijk en Hout staat 2 kilometer file en de vertraging is 10 minuten. En op de N207 alfa aan de rij richting Hillegom tussen afwit Abbenes en Hillegom ook hier 2 kilometer file en 10 minuten op onthoudt. En dit komt door een groot aantal bezoekers van de Keukenhof. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, Zandvoort is zin in Zfm. ZFM. Met nu Oud Zandvoort. Ze plaatst de deelt, mijn vrede haar vlaaier ook op. Maar potro roept ze geel, Ze zin zit in mijn ogen, gaan de MUZIEK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 ja, Daarna komt hij ook in de zaken uh, volledig. Dus hij heeft wel de ambitie om de ja, zaken op te nemen. Ja, hij, hij ziet het, uh, hij heeft de oog ook voor sommige dingen. Ja, de helemaal. de meeste goed. dingen, laat ik het zo zeggen. Ja, en, en dat merk je al, dat hij, op ja, zeker. dat hij met nieuwe ideeën komt en zo? Nou ja, als je zelf zo lang in het hotel zit of in het bedrijf in de horeca zit, dan merk je al na twee uurtjes of iemand nou uh, wel of niet inspiratie heeft om uh, erin te werken. Want het valt natuurlijk niet mee, want je bent, natuurlijk, uh, je bent zeven dagen bezig: zomer en winter.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 Totdat ze een woonruimte kregen. En dat was uh, pensioen dus met uh, volledig... Uh... Ja, me, me, werd ook gekookt voor die mensen natuurlijk. Ontbijt en hoe groot ook, was het hotel toen, denk je? En toen waren er, of er iets over pensioen. Tien, 12 kamers. Maar ja, toen waren de kamers natuurlijk anders dan ze nu waren. Het was uh, de, een derde kleiner natuurlijk. En er was natuurlijk een alleen een wastafel. En, uh, in, het, in de gang werd natuurlijk gedoucht of, uh, of in de keuken vaak nog heel vroeger. Want ja, dat, dat kan je nu Dat nu kan je bij ons zien. We, we hebben nog tegelochtjes zitten. Daar was vroeger, dan, uh, was vroeger de, de, de, de douche of de, de wasgelegenheid. Ja, maar ja, dat, zo was dat vroeger. Ja, toen werd er één keer in de week gedoucht en nu ja. is het... Uh...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 Zo. En dat is toen nog in tweeën in, in, in twee gebouwd, 60 en 61. Allemachtig. Ja. We gaan even naar een muziekje uh, luisteren. Oké. Okay. Now there are three, two, three, three Yeah, That sure seems like heaven. To, heaven to me. The formula Re heaven. for heavens. heaven very simple.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 Twee of drie schilderijen weggegeven. Zoals uh, Maarten Keur heeft een schilderij gehad van hem. Dat vond, dat vond hij echt een, een goede man. En bij Quini, een vriend van hem, ook uh, Henk van Houten. Hij heeft ook een schilderij van zijn vader. Ja, ja. En Maarten Keur vader. heeft ook een schilderij van zijn vader. Of, nee, nee, of, ach, maar, van, Maarten van Keur heeft een uh, schilderij van uh, een schelpenkar. Die vond hij zo mooi. Ja. Toen heeft mijn vader dat, dat schilderij... Uh, een,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 Iemand die het zichzelf, ja misschien ja, met ja, ja. behulp van die ja, zelf aangeleerd. Duitse manier, Maar het is zichzelf ja, zelf helemaal aangeleerd. aangeleerd. Ja, die, die ruimte waar hij te schilderen is nou een... Daar uh, ja, moest ik een hotel van kamer van maken. Want het, we kwamen ruimte kort en daar hebben we een familiekamer van gemaakt. Dus, maar als ik daar kom, dan, dan, dan, dan denk zie ik... zie hem daar nog zitten. Maar nog zitten. Dan ruik je nog een beetje de verf. Ja. Maar je ruikt het natuurlijk niet. Maar, nee, maar dat is, dat is wat je in je ja, uh, herinnering Je ziet hebt. hem nog steeds zitten.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 We're not mean? We love everybody, but we do as we please when the weather's fine. We go fishing or go swimming in the sea. We're always happy, last live in here. That's our philosophy. Sing along with us. Da-da-da-da-da-da. Yeah, we're happy. da da da da da da da da da da da da da. Da, da, da, da. All right. Uh. When the wind is here, yeah, it's party time. Bring your body. It's in a summertime and we'll sing again We gon' drive it or maybe we'll settle down If she's rich, if she's nice, bring your friends and we'll all go into town <laughs>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 Dit was In The Summertime... origineel nummer uit 1970 van Mango Jerry. In The Summertime. Nou, het is vandaag ook weer een heerlijk zonnetje... dus dat is een opwekkend muziekje. Lieve luisteraars...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 er wordt ook uh, vis, visvilleeravonden worden gehouden. Dat vindt mijn vrouw altijd zo leuk met het opruimen de volgende dag. Dan <lacht> stinkt het hele hotel net de vis als niet oppast. En nou, de, dat soort dingen doen we allemaal. En dan uh, van je zwager Marcel mee uh, de ja, babbelwagen. de babbelwagen, hè? wat ook altijd heel uh, gezellig, gezellig en geslaagd is. Oh, drie, drie avonden per jaar...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 En dan kom je in het dorp en dan zeg je van ja, ze zijn er weer, hè, die eh, bolle mensen. Want ze ik, ik ik zaten weer voor mijn, voor mijn raam te kijken, of om naar binnen te gluren. En nou ja, en dan, en dan komen ze dus terug en dan nemen ze nog een half liter bier of een glaasje wijn. En dan uh, ligt het meestal om tien uur uh, onder de lakens, tussen de lakens. Maar voor jou zijn dat dan ook ontzettend lange dagen. Of heb je het personeel ja, dat ja, nee, in shifts werkt? Ja, mijn kinderen helpen gelukkig ook mee... Uh, en uh, dat is natuurlijk mijn uh, vrouw? vrouw en mijn uh, zusters, dat, dat, dat is natuurlijk de dat kracht van het bedrijf. Dat je niet overal uh, personeel voelt, dat is natuurlijk wel personeel, maar dat is niet overal oproepbaar personeel moet hebben. Nee, maar jij moet dus ook om zes uur ochtends opstaan. Nou, s'morgens ben ik niet zo vroeg. Nee, ik, begin, uh, ik doe ochtends de hond, uh, dan ga ik lekker naar het strand, dat vind ik prachtig heerlijk. En dat doe ik daarna uit mijn boodschappen.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 Ik, ik, ik sluit af. Meestal als 12 uur 1 uur sluit ik af. Wat een hard leven. En, en dat al bijna 40 jaar. Ja. Want je bent 54, zei je net. Je was 16 toen je begon. Dus uh, over twee jaar vier je daar je 40 veertigjarig jubileum. Ja, ik denk het wel, ja. ja. 40 jaar zo hard werken. Nou, het is natuurlijk... Uh... Ga je ooit wel eens op vakantie? Ja, zeker. We zijn de laatste jaren iedere keer gaan we in februari uh, meestal de Canarische eilanden. Want ik hoef niet meer zo ver weg en dan... Uh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 Nee, maar de, de, nee. die hebben dan een uitje of bedrijfse uitje of. Uh, oh, dat, dus dat, dat hebben dat, jullie dat is, ook. Dat ja, onze plaats is wel natuurlijk, ja.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 Op gasten. Maar dan probeer ik het achter het scherm. <gülh�> en dan kan mijn dochter Fleur altijd zo goed nadoen. doen. Dan zegt hij dit, dat. Dan komt hij naar voren met de receptie en dan heeft hij weer een big smile. Ik weet wil dan doet mijn dochter altijd Fleur doet dat altijd na. Maar ik heb ook uh, uh, gehad, een paar jaar geleden, toen was ik in de keuken aan het werk. Toen kwam er een echtpaar op de fiets. En die vroegen van wakker, ik ben mijn fiets niet zetten. Dus ik zeg van nou, u kunt, gaat de eerste straat om. En, daar daar zit u allemaal auto's staan. En dan zit hem in het halletje, kunnen u hem daar de fiets parkeren. En die man die. die, die was een beetje. een beetje te lang gefietst had. die was met zijn fiets. Zoals hij tussen, die, tussen de deuren. Tussen de. tussen dure auto's aan het. aan het manoeuvreren. Dus ik was een beetje boos. want ja, wie kan het straks allemaal weer betalen? Ja.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 Ik trok me er erg veel van aan, maar dat doe ik daar gewoon niet meer. Ik vind, nee. Je, je doet je best. En, uh, nou ja, en jij moet het hotel runnen. En uh, kijk, gasten, denk ik, uh, moeten zich ook aan de regels van het hotel houden. Ja, natuurlijk. Ja, ja, ja. Want ze zijn niet de enige gast. Nee, nee, nee. Maar over het algemeen hebben we allemaal nette gasten.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 je hebt dus ook familiekamers? Ik heb één familiekamer. Dat is een kamer die loopt zomers echt heel goed. Dat is dus een. een, een, een twee, twee kamers met een deur ertussen. En een eigen. met een, met een badkamer. En, die kinderen, en dan kunnen vier kinderen in die aparte gedeelte slapen. Zo? Ja. Dus dat is echt voor de grote familie? Ja. Nou, mij slapen er twee of drie, maar. Nee, maar goed, daar moet je toch ook allemaal uh, rekening uh, mee houden. Waar, waar zijn eigenlijk je opa en oma toen ze het hotel verlieten uh, in 1960? Hè, kwam je vader in de zaak, zei je? Nee, eerder. Eerder. Ja. Waar zijn zij toen naartoe gegaan? Nou, ja, dat moet je denk ik even aan mijn moeder vragen. Dat ah, weet ik kijk, niet precies. dat gaan we aan mijn moeder vragen. moet je niet, want het was aan mijn vader vragen, hè, maar moet je aan mijn moeder vragen. Nou...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 Nou, dat hebben we straks nog een heleboel aan je moeder te vragen. Ja, die kan ook hè? meer vertellen van vroeger over de. Ja, over de is er pensioen? nog iets wat je nog zegt van, nou, dat heb je niet gevraagd. En dat zou ik nou zo leuk vinden omdat nog, daar hebben we nog vijf minuutjes voor. Dus dat zou ik nou nog zo leuk vinden nou, joh, om te vertellen. Nee, ik zou niet echt nou. Nee, zit niet iedereen tot in naar binnen. Honden, mogen die in het hotel? Lee, nou, ik heb zelf een hond sinds kort. We hebben voor een nooit waren we altijd tegen. Maar, het is wel uh, een ontlading voor mij ook om eventjes met die hond morgen op het strand uh, en dan dat vind ik heerlijk. Ja, nu kom ik er niet meer, want dan vind ik weer te veel mensen en dan. Uh, dan is het te En waar ga je dan naartoe? Maar uh, liever geen huisdieren. Nee, maar we hebben ook, ook weer, we hebben zelfs een keer mensen gevraagd die wilden zo'n zo klein hangerspijt uh, meenemen. Nou. dat heb ik iedereen laten zien die, uh, die mail.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 Nou, zeker weten. Maar dan kunnen die mensen gewoon niet uh, rijden. Nee. Uh, uh, uh, je zei, ze gaan Noord-Holland verkennen. Ja. Uh, wat, wat, wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou ja, ze gaan natuurlijk naar, uh, naar uh, Volendam-Marken. Oh, dat zo, soort zo dingen klompen, ja. klompen ding. Kaasfabriek. En, uh, en uh, ze gaan natuurlijk naar Delft. Uh, porseleinfabriek, uh, Blauwe. porseleinfabriek. Ja. Of ja. museum. Ze gaan naar Amsterdam. We maken ze natuurlijk altijd die rondvaart.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 Het las vanmorgen tot 20 mei, maar ik denk dat 20 mei de of op zijn mooi staat, uh, als ja. het zo blijft. Ja, die moet nog helemaal uh, tot bloei komen. Ja, die houden zich aan die datum, die gaan echt niet uh, langer uh, open. Nee. Het is doodstonden. Ja, en, en dan, uh, dan zijn het de zomergasten? Nee, dan heb je natuurlijk in juni en dan heb je vaak die uh, med, uh, groeps, groepsreizen nog tot of, of, of de oudere oude gasten, die komen dan voor het seizoen. Ja, ja. Ja. En dan? Ja, dat loopt een beetje door naar de zomergasten.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 Nou, ik zal de volgende keer als ik er ben euh, nog weer eens even goed rondkijken. <coughs> Bedankt in ieder geval voor je komst. Oké, okay, graag gedaan. Ja, euh, ik moet even aankondigen wie we volgende week krijgen. Volgende week euh, is de gast hier Johan Berenpoot. Hij wordt geïnterviewd door Rob Petersen. Nou, die kennen elkaar heel goed euh, van het circuit... waar Johan jarenlang directeur van was. Maar hij is ook euh, voorzitter van de... Van, is hij dat toch?